Kruidkoekbaas, het sluitingstijd. Nou, alsjeblieft, heren, kom. Het is hoogste tijd, er wordt thuis op u gewacht. Goedemiddag, meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, kom, vooruit uh, opschieten, meneer. Hé, hey, meneer. Goedemorgen. Is het nog niet ziek, Oh Nee, er is niks aan de hand. Dus Maak je er maar geen zorgen voor, we letten wel op hem. Ja, natuurlijk. Goedendag, meneer. meneer. Ja, wat is er met hem aan de hand? Hij ziet er niet zo mooi uit als dus de politie hem zo laagloos naar buiten ziet komen. Zeg, wat heeft hij allemaal gehad vanavond? Een paar dubbele whisky's. Een paar. ik meer niet echt nou, waar. Nou, er is wel meer nodig dan een paar whisky's om in zo'n toestand te raken. Hé, hey, hé, hey, waaruit meneer? Ja, ja, ja. Dus ik vraag me af voor die boot. Ik word te op tafel. En niemand heeft die gepikt. Nou, onze klanten zijn of niet erg slim of ze hebben te veel aandacht voor de drankjes. Kijk eens aanzetten er zitten zeker wel een paar honderd pond in. Ja, dat weet ik. Heeft het heel hele avond mee zitten zwaaien? Ze vragen gewoon gewone moeilijkheden. Geef mij mijn portefeuille ja. terug. Ja, hey, hé, Harry. Hé. Hey. Er komt eindelijk wat leven in hem. Hoe voelt u zich, meneer? Beluisterd. Uh, alsjeblieft. Hier. En er zat een groot opberg als ik u was. Deze beurt is niet bepaald de veiligste tegenwoordig. Maar ja? Nou, er zijn al wat overvallen gepleegd, meneer. Mensen neergeslagen en berookt. Trouwens, dat zult u ook wel in de krant gelezen hebben, denk ik. Ik? Ik kan heel goed voor mezelf. Sorry. Ja, tegen niet ik nee. de keels mee. Die staan nergens voor. Ach, wel, nee, en ze schieten week. meteen. Vorige week hebben ze nog bijna een oude man vermoord. Ze pakten zijn geld af en ze sloegen zijn rib in elkaar. Gewoon voor de lol. En je rib dwars door de long heen. Hoe gaat u nou vanavond naar huis, meneer? Naar uh, huis? Uh, uh, ik ga lopen. Nou, nou, nou, u bent niet bepaald in een toestand om lopen naar huis te gaan. Laat Harry liever een taxi voor u bellen. Hè? Eh? Ik ben prima in staat om te lopen. Eh, uh, dank. Uh. Oei, oei, oei, oei, oei, De been slaat. Geeft u mij dan een ellenkatalje portefeuille. Dan zal ik hem in de brandkast leggen. Er zijn te veel mensen die weten wat erin zit. Laat ze dat maar eens proberen van mij af te nemen. Hier. Uh. Yeah. Harry, laat hem eruit. Lucht. Ja. Frisser ja. hebben we niet in deze buurt, meneer. Let dan maar op hoe u loopt en uh, in de te blijven, hè. Komt allemaal in uur, jongen, maar je over mee. Geen zucht, dat komt al prima in uur. waar komt die vandaan? Don't sit under the apple tree with anyone else. Daar gaat hij. Wat denk je? Zou schandalig zijn zo'n kans niet te grijpen. Er volgt hem. En ik wil vlug het blokje rond om de weg af te snijden. En pak hem anders de ...under the apple tree with anyone else but me. Anyone else but me. Hé, hey, is er iemand? Ik zou gezwoorden hebben. No. Anyone else but me. The Ik weet dat er iemand is. Waar ben je? Vlug, naar de hoofdstad. Zo'n haas. Nee. Huh? Sorry dat ik u op laten steken. Kunt u toevallig niet wat geld missen? Nee. Dus, dus niet. Laat maar de deur. In de hemelsnaam wat moet dat? Vlug, vlug. Uh. Uh. Volgens mij is hij ongeveer een uur geleden gestorven. Misschien iets eerder. Mm -hmm. Dat is even over 11. Ja, dat klopt. Mag zijn gezicht nu weer bedekt worden, dokter? Ik kan er niet zo goed tegen. Inspecteur? Ja? Ik heb net de wagen van commissaris Dawson de straat zijn in neerrijden. Ja, hij wil dat bankbiljet zien dat we hebben gevonden. Uh, jij bent de agent van de surveillance, niet? Ja, wel inspecteur. Blijf dan hier en de mensen op een afstand. Zodra ik op het bureau ben, zal ik eh, voor aflossing zorgen. Goed, inspecteur. Dokter, heeft u nog lang werk? Nee, ik ben klaar. Als ze komen, kunnen ze het lichaam dadelijk meenemen. Ik verricht de lijkschouwing morgen vroeg om negen uur precies. U mag daar rustig bij aanwezig zijn. Ik zal zorgen dat ik er ben. Goed. Oh, hallo, commissaris. Hallo, dokter. Wij zorgen wel dat u aan het werk blijft. Ja, hm, ze hebben het steeds over werkloosheid, maar ik stik in het werk. Maar wat doet u hier? Ik dacht dat u gedetacheerd was bij Binnenlandse Zaken of iets anders bureaucratisch. Officieel is het zo, maar in mijn ambtsgebied hou ik nog altijd graag zelf een ogen in het zaal. Oh. daar komen onze jongens om hun vrachtje op te halen. Nou, ik moet weg. Drukke dag morgen. Kom niet te laat, inspecteur. Slaap lekker. Ik zal zorgen dat ik op tijd ben, dokter. Wel terug, Commissaris? Ja, wel dokter. Prettig kereltje. Ja, ja. Hij werkt aardig op de zee, ik begrijp precies hoe hij zich voelt. Zijn lijkschouwingen zijn een soort uitspottingen. Ik zou vooraf maar niet ontbijten als ik u was. Zo, wat is er gebeurd? Overval? Ja, door dezelfde verkeer als destijds. Uh, we hebben het gebeurde al kunnen natrekken, althans gedeeltelijk. Een ja. man zit in de Prince Albert Pub niet te zwaaien met een portefeuille vol briefjes van vijf pond. Eén daarvan hebben wij het lijf gevonden. Dat nummer komt overeen. Met de lijst die u ons gestuurd hebt. Dank u. En uh, verder? Nou, de overvallers stonden dan buiten op te wachten. Ze zijn hem tot hier gevolgd en hebben hem toe gepakt. Inspecteur? Ja? De mensen van de ambulance zijn dan mogen ze het lijk meenemen. Ja, klaar. Uh, wacht, ik zou graag even willen kijken. Oh, ja, natuurlijk meneer. U zult het wel niet zo uh, mooi vinden, vreselijk agent. Zie. Mm hm ik begrijp wat u bedoelt, juist. Ja, bedankt. Oké, okay, jongens, je mag hem hebben. Okay. Zie je dat mee? graag, meneer? Ja. Graag, ja. Merci. Hoe, hoe uh, is hij van woord? Met de garota. En daarna met zijn hoofd tegen de muur geslagen. Garota? Uh -huh. Gewurgd met een dun stuk draad tussen twee houten handvatten. We hebben dat moordwapen in ons bezit. De dokter moest het uit zijn hals snijden. Zo diep zat die draad erin. Ja, hè? Dat is iets nieuws. Nee, nee, nee, dat niet, nee. De commando's gebruikten het tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kaassnijders noemden ze dat. Het dood snel en goedkoop. Ik dacht dat het een nieuw wapen van de overvallers was. Dat hadden toch zijn geld kunnen nemen zonder hem te vermoorden. Nou, ik denk, commissaris, dat er uh, sprake is van een misverstand... Wat bedoelt u? De vermoorde was namelijk niet de dronkaart uit de pub, maar een van de overvallers. De zogenaamde dronkaart sloeg hem de garotte op de hals en bewerkte ook zijn handlanger. Dit keer hadden ze de verkeerde uitgekozen. Commissaris Dawson is hier. Oh nee. Het is één uur in de morgen. Ik ga naar huis. Zeg hem dat hij morgen vroeg om tien uur terug kan komen. Ik vrees dat ik niet zo lang kan wachten, meneer Brindel. Oh, bent u daar al, commissaris? Zou u ons wat koffie kunnen bezorgen, mevrouw Roberts? Natuurlijk, meneer. Een goed sterk. Het zou niet hoffelijk zijn als ik ondertussen in slaap viel. En veel suiker voor de commissaris. We moeten hem een beetje zoek proberen te houden. Eén lepeltje graag. Ja, meneer. En, hebt u siten gevonden? Nee. Dan verliest u tijd. En dat is een kostbaar bezit. Kijk eens hier, meneer Vrinder. Als u wenst samen te werken met de politie... Dan moet ik dat maar zeggen, en dat heb ik gedaan. En ik reken dan ook op die samenwerking. U bent toegevoegd aan deze afdeling, commissaris, en u hebt het heel duidelijk gemaakt, zelfs voor een ongevoelige man als ik, dat u elke minuut van uw werk hier haat. Dus waarom maakt u er niet het, het beste van? U zoekt en vindt Sieten, brengt hem weer naar de verplegingrichting en gaat terug naar uw politiepost. En dat is precies wat ik probeer te doen, maar... Uh... Wat is dit dan voor een afdeling? Hmm, wij voeren gewoon bijzondere taken uit. met dienst? Dat hebt u mij niet horen zeggen. En wat wij ook mogen doen, de details daarvan, zouden u niet helpen om zieken te vinden. En dat is alles waar u zich nu op moet concentreren. Waarom zou u mysterieuze afdeling betrokken zijn... bij de ontsnapping van een patiënt uit een privé verpleegrichting? Ik heb het u al gezegd. Tijdens de oorlog was hij een van onze agenten. En wij voelen ons verantwoordelijk voor hem. Tijdens de oorlog? Hoe lang zit hij er dan? 35 jaar. Hè? 35 jaar? Dat wist ik niet. Dat was ook niet bepaald noodzakelijk. Ik heb u toch al te veel verteld. De wet op de staatsgeheimen is in dit geval van toepassing, dat weet u. Maar hoe kan de wet op de staatsgeheimen van toepassing zijn? Als het gaat om een patiënt die al meer dan 35 jaar de buitenkant van een verpleeginrichting niet gezien is. Dat is niet onze zaak. Wij hebben hem alleen maar te vinden. Wat voor uh, soort was hij? Nee, ik heb alleen maar een signalement gekregen in deze foto. Het kan kwaad denk ik, als ik u enkele details geef. Seaton. Brian John Seaton was tijdens de oorlog een van onze topagenten. Een scherpzinnig en moedig man sprak Frans en Duits vloeiend en zonder accent. Hij werd minstens zes maal gedropt, boven het uh, door de vijand bezette deel van Frankrijk, waar hij verzetcellen organiseerde. Tweemaal werd hij gevangen door de Gestapo. De hemel weet hoe hij wist te ontsnappen, maar hij deed het. Maar net voor die idee hebben ze hem weer te pakken, en wilde informatie. Hij werd ondervraagd en gefolterd gedurende tien dagen en tien nachten, ze kregen geen woord uit hem. Toen de geallieerden in Normandia landden, raakte de gestapo in paniek. Al de gevangenen werden naar de binnenplaats gedreven en daar met machinegeweren neergeschoten. Onze troepen vonden hen een paar dagen later. Sieten had een kogel in het hoofd, maar door een of ander mirakel was hij nog in leven. Zijn hersenen waren echter voorgoed beschadigd. Hij had voortdurende gespecialiseerde medische bijstand nodig... Bijgevolg betaalt het departement zijn behandeling in een van de beste verpleeginrichtingen van het land. Waar hij de laatste 35 jaar heeft doorgebracht. Ja, zoiets kost astronomische bedragen, maar een man als hij komt het beste van het beste toe. Zeer lofelijk. Zonder behandeling zou zijn toestand verslechteren. Daarom willen wij ook dat hij zo vlug mogelijk gevonden wordt en teruggebracht. Zo simpel is het, hè? Tenne... Ja. Uh, zet me op het bureau, hier, voor, Robert. Commissaris, speciaal voor ons gebrand en gemalen. Melk? Graag, ja. Wij zorgen voor onszelf, zoals u ziet. Zij. Bijna zo goed als u zorgt voor uw vroegere agenten. Ik eh, veronderstel dat het niet erg eh, gevaarlijk is. het, u? Zou je even kwaad doen? En dat eh, uiterst gespecialiseerde werk dat hij tijdens de oorlog deed, behelde dat ook het doden van mensen? Er bestaat geen oorlog zonder doden. Neemt u zelf maar suiker. En hoe deed hij dat dan? Met een pistool? Met de blote hand? Of met een karotta? Ja, luister eens commissaris, ik kan onmogelijk van mijn koffie genieten als u de hele tijd over de dood praat. Nou, toch vrees ik dat ik daarover zal moeten praten.